Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Reports, Dit is Play It Loud Dutch Fury. Het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur s avonds ...2 uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort...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 Gepland staan uit ons prachtige metallandje. De vaste play loud luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending en uur stevast begin met een lekkere knaller, oftewel de uuropener. En ditmaal gaf ik de eer aan de in Rotterdam opererende symfonische metalband Elysium, die symfonische metal met progressieve elementen en pakkende melodieën combineert. <coughs> Ik opende het tweede uur met hun laatste single The Tower. Het is de eerste officiële videoclip van Elythium... met Yvette op zang en Robert op bas. En het is gebaseerd op een oud-Nederlands volksverhaal... een van de verhalen die de ondergang van welvarende havensteden probeerde te verklaren. De problemen met de stad die tot haar ondergang hebben geleid... klinken helaas een beetje te bekend in onze huidige samenleving. De band werd in 2020 opgericht door Kees van Ooyen en zangeres Desiree Nolta geïnspireerd door Beyond the Black, Dillane en Nightwish. Ze schreven samen veel materiaal en brachten met de band Singles en de EP Eden 2.0 uit. In 2023 verliet deze reden band vanwege tijdgebrek en kwam Yvette tussen beiden. De bandleden komen uit meerdere hoeken van Nederland... en delen hun passie voor muziek graag met het publiek... door middel van een energiek live optreden. Voor de volgende band reizen we verder af naar het zuiden... waar de Limburgse Blackened Deathcore Band... Twelve Thorns actief is. De band heeft teksten gebaseerd op gruwelijke films... en leveren een combinatie van zware, rondbrekende breakdowns... met krakende keelklanken en blastbeats die je huid eraf scheuren. De band is trots op het verleggen van de grenzen van amelodische amelo sonische expressie... met behoud van alle unieke elementen waar deathcore-luisteraars naar verlangen. In 2023 bracht de band hun debuut-EP Wrath uit... en op 9 oktober kwam de band terug met nieuw materiaal... en sinds hun laatste single De Kelderbode van december vorig jaar... In de vorm van de nieuwe single Exilium. De band zei zelf het volgen over het nummer. Het nummer Exilium onderzoekt de creatie van een kwaadaardige entiteit... die half mens en half machine is. ZFM, Zandvoort. En van het zuiden reizen we weer terug naar Rotterdam waar naast Elitium ook de Nederlands en Slovaakse deathcore band Distant is gevestigd. De band bracht op 10 oktober hun nieuwste single Torturous Symphony uit te samen met een muziekvideo en is de nieuwste toevoeging aan de heruitgave Tsukuyomi The Origin dat op 22 november verschijnt via Century Media Records. Het track bevat gasfokalen van niemand minder dan Trivium zanger Matthew Hiffey en daarnaast bevat het album nog optredens van Alex Arian van Despite Icon, Travis Warland from Enterprise Earth, and David Simonik from Science of the Swarm. Distant zal begin 2025 deelnemen aan de Origin of Madness Tour... met Enterprise Earth, The Last 10 Seconds of Life en Harbinger. En sinds een aantal maanden ben ik met Play It Loud... een spontane, maandelijkse en gezellige samenwerking aangegaan... met collega-radiomaker Robert Kramer van Radio 120 Donderslag, waarin we elkaar omstebeurt beurt lokale metal tips sturen... en deze dan ook persoonlijk aankondigen. En mijn inzending was uiteraard het eerder gedraaide Damien Allusions... maar nu ben ik wel benieuwd waar zij mee kijken.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 De metal tip van deze maand is van Islander En dit is ook al eerder een tip geweest. Ja, en op zich is dat geen verrassing, want deze mannen uit Twente maken gigantisch goede muziek. Het lijkt op deftones, maar wel met een eigen sausje. 19 oktober is hun nieuwe EP Alpha uitgekomen. En met deze EP hoopt de band een breed rockpubliek te pakken. Volgens de zanger Martin Duve. bleef dit genre op dit moment een comeback. En Martin Duve kun je ook kennen van 10 Times A Million. Hij was zanger van deze band. En deze band heeft in 2022 al eens een keer op Pinkpop gestaan. Maar ik moet de andere bandleden ook even benoemen. Want het is een vijfmans-formatie. En deze formatie bestaat uit Frank Teriet, Karel Lentverink, Michel Toenink en Oscar Perzijn. Check vooral op Spotify de band I-L-A-E-N-D-E-R. Ik denk laat ik het maar even spellen want het is niet een hele voor de hand liggende naam. En dan gaan we nu luisteren naar de single Crown. Death metal en Deathcore vanavond de boventoon voert. Maakt wel duidelijk dat dit momenteel het meest populaire en succesvolle subgenre binnen de metal is in ons eigen landje. Ook het metal collectief A Night Under Maria's Altar Akuma in het kort streefde naar om rauw individueel talent te verenigen om meer te creëren dan slechts een band. Het is een movement. Het collectief bestaande uit meer dan 20 bandleden van onder andere Changing Tides, Nephilim en Thorn from Oblivion is een combinatie van ervaren muzikanten, orkestrale elementen en de hardste breakdowns die klaar is voor mosh pits, circle pits en wall of deaths te creëren tijdens de liveshows. shows. worden ze zojuist na de metal tip van onze Twentse vrienden met hun laatste op 11 oktober verschenen single The Belligerants. Dat een samenwerking ...bevat met de Haarlemse Deathcore-band Deep Root... ...van, ja, daar is hij weer, Steen Grovers... ...die we in het eerste uur al hoorden met Ico laatste single. En na al dat metal en deathcore... ...death metal en deathcore-geweld... ...doen we het even tijdelijk een rustiger aan... ...met een blokje symfonische metal komende van een, een tweetal bekendere namen die ons landje heeft geproduceerd. Te beginnen met voormalig Xandria en ex-libris-zangeres Diane van Giersbergen... die op 17 oktober haar vierde single Flameborn presenteerde als soloproject... Uh, Dianne, waar ze hun duet zingt met Marcella Bovio van Stream of Passion. Dianne zei het volgende: Flameborn is een autobiografisch nummer over het herstellen van een verloren vriendschap. En is opgedragen aan mijn dierbare vriend en voormalig Xandria Bandlid Steven Wussow. Die bassist, uh, basgitaar speelt op dit nummer. Steven en ik hebben onze vriendschap hersteld na drie jaar niet meer met elkaar gesproken te hebben. De laatste single van Dianne's aankomende album Soulward Bound is vergezeld van een prachtige filmische video die het nummer over deze verloren vriendschap tot leven brengt. Alle nummers op Soulward Bound zijn medegeschreven... en geproduceerd door Joost van der Broek en bevatten diverse bekende muzikanten uit het metalgenre. Avond. Play it loud op ZFM Standvoort. Daarna Diane's en Marcela's duet met Flameborn... draaide een Nederlands symfonische metal trots... Epica natuurlijk, die in samenwerking met de Efteling... het nummer The Ghost in Me heeft opgenomen. Waarbij de op 31 oktober geopende nieuwe attractie... van de Efteling Dansen Macabre Centraal staat. Het nummer volgt de melodie van Dansen Macabre... van componist Camille saint saëns Epica heeft het nummer hierbij voorzien... van een nieuwe Engelstalige tekst. Daarnaast heeft de band een bijbehorende videoclip opgenomen... met daarin beelden verwerkt vanuit het attractiepark... De clip verscheen donderdag 24 oktober... een week voor de opening van de attractie. Terug naar weer het hardere materiaal... waar deze avond vol mee staat... met name met heerlijke oldschool death metal. Zoals van het uit Bodegraven komende Condolence die in april 1989 samenkwamen... om coole oldschool death metal te maken. Vier nummers werden in 1990 gebruikt... voor de legendarische demo Pernicious Segregation. Maar helaas bleef de rest op een plank stof verzamelen. Nu 35 jaar... Later zullen ze eindelijk het levenslicht zien en is de band terug met hun nieuwste single en titeltrack Dying. En is afkomstig van een komende debuutalbum dat op 29 november zal verschijnen via Raw Skull Records en into, The Records, of into It Records. En dying van condolence hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud. ZFM Sanford. Hey guys, this is Pitchfork, and you're listening to Plate Loud Zamford. Our homonym single Pitchfork is gonna be featured as a premiere on this special episode, just to build up some more tension before the release of T.P. Thank you Marcel and thank you Ben for the space here at Plate Loud Sanford. Stay dead. Uh, pitchfork hoorden we dus zojuist het nieuwe project. Uh, death metal en trash metal project van de vriend van de show Rafa Tatassi en de bassist Andrea Serra. Uh, hun nieuwste single, dus première vanavond bij Play It Loud Dutch Fury. Pitchfork dus, naar de, naam, naar de band van de naam. Naar de naam van de band, sorry. En <laughs> uh, afkomstig van hun nog te release EP. Dat is opgenomen met verschillende sessiemusicianten getiteld Horror Trance. Aan de nieuwe single hebben Syrische zanger Jake Sugar, bekend van Nargate en May Saloon. Gitarist Adrian Nego van uh, Trager Rand, Trager Kent. Uh, drummer Rafael Sani van Cripple Bastards en Iced Earth Master meegewerkt. En natuurlijk bassist Andrea Serra en Rafat zelf op gitaar. En wanneer er weer wat nieuws van ze uitkomt, krijgen jullie dit uiteraard weer te horen bij Play It Loud. En voor we zo direct alweer toe zijn aan het laatste blokje Nederlandse zeer zware metalen, want we eindigen natuurlijk zoals altijd heel erg hard, heb ik altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we nog last minute naartoe qua metalconcerten? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud. Concertagenda het legendarische IJslandse Solstafir is de hoofdact van de Nordic Descent Tour 2024. Decent. Met ruim 20 jaar lijfervaring is Solstafir geen vreemde in de muziekwereld. En verbazen ze het publiek altijd weer omdat ze spelen vanuit hun hart. En vanaf de eerste noot alles geven tot het moment dat ze het podium verlaten. De band beschikt over een volledige catalogus van authentieke tijdloze hits. Waarvan ze er ongetwijfeld veel van gaan spelen die avond. Evenals lang verwachte nieuwe muziek van het achtste studioalbum. Het atmosferische IJslandse rock'n'roll geluid dat zo kenmerkend is voor Zostavir weet altijd te raken tijdens hun epische livesets... die je meenemen op een reis door ijs en sneeuw, vuur en lava... en de adembenemende soundscapes van hun thuisland. Een speciale gasten op deze tour zijn Oransi Paz Pazuzu... en dat zijn absoluut geen onbekenden binnen het extreme avant-garde. De Finse band overstijgt meerdere genres en laat publiek na elke show achter... met de vraag wat er in hemelsnaam gebeurd is. Aangezien het onmogelijk is om niet betoverd te raken van wat er op het podium... Ontstot. Verwacht gevoelens van ongemak vermengd met intense voldoening. De avond begint met Hamfert van de Farreur-eilanden, die de avond zullen openen met hun spookachtige verhalen van ondergang, die de luisteraar meeneemt in een achtbaan van emoties. Zes jaar na hun laatste release zal dit hun eerste tour zijn, ter ondersteuning van hun laatste juweeltje, Men hunt Er Sterk, Dat lovende recensies krijgt van journalisten en fans die rijkhalsend uitkijken naar het nieuwe muziek. Tickets zijn er nog beschikbaar. 33,60 euro gaan ze kosten. De deuren openen om half acht. De aanvang is om acht uur en het vindt allemaal plaats in Oosterport Groningen. Kun je ze daar niet zien, dan spelen ze ook nog een dag later in de Doornroosje in Nijmegen. Daar kosten de tickets 32,50. Daar opent de zaal om half zeven en is de aanvang om zeven uur. Als dat niet lukt, heb je nog een kans, want we komen ook nog op 15 november naar de muziekgieterij in Maastricht. En de tickets kosten daar ook 32,50 euro. De zaal opent ietsjes eerder dan in Nijmegen, namelijk om zes uur en de aanvang is om zeven uur. Op 15 november kun je ook nog naar Ziek met Grandad, en een release show van ze. En Evil Centric in de Wilhelmenen in Arnhem. De tickets daar kosten. Early Bird 15 euro. Regular 17 euro. En aan de deur 20 euro's. De zaal opent om 7 uur. En de aanvang is om half 8. Of je kunt nog naar Fury en Segunda in de Sounddog in Breda. Uh, of je kunt naar Helderado 2024. Want wie is er daar niet klaar voor? de geweldige bands neem je mee op een epische reis door de wilde rijken van rock'n'roll. Op de line-up mensen als Frank Carter, de Rattlesnakes, Peter Pan, Speedrock, Baroness, Graveyard, John Coffee, Duel en meer. Bereid je voor op een dag vol chaos, want deze wordt goed. Tickets verkopen snel, dus grijp de jouwe en wees klaar voor de hel op 16 november in het klokgebouw Eindhoven. Tickets kosten 68,50 inclusief servicekosten. Deuren openen om 6 uur. En zie je de actuele speelschema www.helderado.nl en dan met twee l. Of je kunt 16 november natuurlijk naar Cruelty and Slime Lord in de Bibelot in Dordrecht. Of naar Lucassen Soeterbeeks. Soeterboeks, Plan 9 en Peest en Goes. Tickets kosten 22,50 zijn nog beschikbaar. Deuren open om 8 uur. Aanvang is 9 uur. En tot slot kun je nog naar Wheel and Monosphere in de 013 in Tilburg op 17 november. De tickets kosten 23,30 euro in inclusief servicekosten. Deuren open om 7 uur. En de aanvang is 10 voor 8. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week is er trouwens geen concertagenda... en ook geen uh, metal nieuws... want in verband met de bandinterview met Chaos Unleashed... Uh, maar die week erop weer wel. Ga we door naar het afsluitende blokje metal van Nederlands Bodem. en met een lekker potje black metal. Komend van Slecht Valk. Die sinds 1999 zijn stempel op de Europese metal scene drukt. En al 25 jaar fans drukt van symfonische folk, black en viking death metal. Terwijl sommige bands door de jaren heen hun grip verliezen. Presenteert Slecht Valk zich extremer en brutaler dan nooit tevoren. Op hun zesde langspeler at Death's Gate. Dat op 31 oktober is verschenen. En waar de fans acht jaar op hebben moeten wachten. De band bracht op 4 oktober. ...een video uit voor de single Death... ...waarmee de fans een voorproefje kregen... ...van de intensiteit die ze van het album konden verwachten. Death hoor je zo met tot slot... ...de tweede en nieuwste single Art of the Blade... ...van de symfonische metal act Halifron... ...die op 25 oktober hun tweede album... ...Anatomy of Darkness hebben uitgebracht. Het centrale thema van Anatomy of Darkness... ...onderzoekt de gevaarlijke verslavingen... ...die mensen kunnen hebben... Iedereen heeft een innerlijke duisternis, maar de uitdaging ligt in het beheersen ervan. De single Art of the Blade duikt in de strijd van het leven met emotionele pijn... en het gebruik van zelfbeschadiging als copingmechanisme... en is opgedragen aan iedereen die worstelt met zijn geestelijke gezondheid. Mijn tijd zit er daarna weer op voor vanavond. Bedankt voor het luisteren en voor straks een fijne avond gewenst. Volgende week ben ik er weer met Play It Loud live... waar ik dus ditmaal de Trash Metal Band Chaos Unleashed in de studio heb... En met hen praat ik over hun carrière, inspiratie, invloeden... en natuurlijk hun nieuwste release, I Am Chaos. Uiteraard gaat dit ook gepaard met de selectie van hun muziek. Voor nu ga ik eruit met Slagvalk en Hellfront, en natuurlijk mijn laatste vaste woorden. Horns up en stay metal. Muzzle.